Van drie uur. Christian Bonebakker met het NRO-president kreeg in de jaren voor zijn dood in 2013. Zijn familie is boos over de publicatie, omdat de arts daarmee de medische geheimhoudingsplicht zou schenden. In het boek staat onder meer dat familieleden geregeld ruzie hadden en dat er na Mandela's dood een verborgen camera is gevonden in het mortuarium waar zijn lichaam lag.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 En dat was hem, de single van UB40 en Chris Hyndt en I've Got You Babe. Ja, 6 over 3, welkom terug bij Zandvoort op zondag uur 2 alweer... met daarin de volgende onderwerpen. Ja, en terwijl uh, op dit moment de Renault Clio Cup Central Europe... Uh, op het circuit zijn rondjes draaien... tijdens een uh, half uur durende race, wel de tweede race van de dag... Uh, we gaan we straks natuurlijk ook uiteraard weer live schakelen... naar onze collega ter plaatse Willem van Densen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 Zondagmiddag bij CFM met deze van Kevin James Jordan Nervous. En hier is nog zo'n lekkere plaat, hè, mi gente. Mi no discrimina a que a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo cómo los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza ey, Se camsí, se Ma Macheri, la la la la la ey, Francia, ey, Colombia ey, Me gusta Freeze Kibalvin, Balvin, ey, Willy William ey, Me gusta Freeze Los DJ no mienten, le gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me <tose> falta <tose> En daarop gaan we. el mundo es grande pero lo tengo En mis manos. Estoy muy duro, sí, Ik ga hier rond de bocht staan. Ik ga hier rond de bocht Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba Ik ga hier rond Aanstekelijk dunkje bij deze plaats. J Balway in orde, samen met Willy William En wie diente. Ja, lekkere zonnige muziek, hè? Zo op deze.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 Het oude veld, dat nu eigenlijk uh, eindelijk uh, wordt vervangen... wordt als een grote mislukking beschouwd. Het was voor voetbal niet te gebruiken... omdat het uh, ingewassen was met grof rivierzand... en er dus bij een sliding open schaafplekken ontstonden. Voor het hockey was de pool te lang... Uh, waardoor de bal al vlug zijn snelheid verloor.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 Daily. I'm telling you, oh, how I feel. I'm gonna catch your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Alright. Het gaat werkelijk nooit vervelen. De muziek van Michael Jackson. Je hoort met Bad. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou ja, we schakelen weer live over naar circuit Zalvoort. Naar Willem van Diensen. Want Willem, als het goed is, zijn de Clio's nu aan, het, aan de beurt. Dat klopt. Uh, ja, Clio's uh, die race rijden over een half uur. Ze zijn uh, om... Uh... Ja, bijna precies op het klok van uh, de uh, begonnen. Dus we hebben nog kleine tien minuten te gaan. Nou, leuke strijd. We hebben een kopgroep van uh, vier auto's. En alle vier hebben al aan de leiding uh, gelegen. Het is dus, uh, deur uh, tegen deur uh, racen. En dat is altijd leuk om te zien. Uh, ik zei het al, ze alle vier aan de leiding gelegen. Op dit moment uh, hebben we team Blekeman aan de leiding. En dan niet uh, Sebastian Blekeman, maar Melvin de Groot.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 die op de derde plaats ligt. En de uh, vierde is het Zandro uh, uh, Zubek, eveneens uit uh, Polen. En ja, die strijd kan nog alle kanten op. Ik zie ze weer aankomen als aan het touwtje met z'n vieren. En de uh, nummer 5, Weider ook, een pool met een uh, hele mooie, mooie naam. Dennis Oula, uh, toch, uh, ja, die komt ook steeds dichterbij bij de groepje van vier, dus uh, nog lang niet uh, te voorspellen wie uiteindelijk als winnaar hier over de zeep gaat. Ja, het is een beetje Nederland-Polen vandaag, uh, zeg maar, wat betreft uh, de Renault Clio's. Ja, ja, lijkt ja. het op. Uh, ja, nou ja. En uh, op dit moment is het Nederland uh, aan de leiding, maar het kan zomaar veranderen nog. Oké, okay, ja, nou, in ieder geval uh, is het uh, team van uh, Blekenmolen weer uh, lekker aan het presteren op dit moment met, uh, met de Clio's. De ja. race ja, die duurt uh, nog een uh, aantal ronden, want dat had ik even net niet helemaal gevolgd. Ja, dat klopt. De uh, race over een half uur. Drie uur begonnen, half vier uh, de wacht. Dus uh, ik denk nog uh, een minuutje of uh, zes nu. Oké, okay, nou dan komen we straks uh, na half vier uh, weer uh, bij je terug. Dan uh, krijgen we van jou de uitslag van deze Renault Clio Cup. Dankjewel Willem voor dit moment. Nou, Oké, okay, tot zo. Tot zo, dat was Willem van Deze vanaf Sekwi En nou, gaan we gaan wel over Jim Croce. Mag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 Bij je eigen lokale radio. Zandvoort FM worden of Cell in Tainted Love. Ja, zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, robert Jan? Nou, als u wilt, kunnen u natuurlijk nog even naar het circuit gaan. Maar ja, dan moet u zich wel haasten, want om uh, half vijf is dat, uh, al, dat evenement ook weer ten einde.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 Staying out all night And I Deze dames van de Nola Sisters die hebben er echt zin in, hè. In de mood voor Dinsinger, Lekker gauw houden. CFM Race Radio, pit report. Pit report. Ja, een beetje, een beetje sniffy, sniffy, sniffy. Want voor de laatste keer alweer vandaag schaak ik wel live over naar Circuit Zandvoort. Naar Willem van Dinsen. Want je hebt net een mooie race gevolgd van de Renault Clio Cup, Willem. Ja, dat klopt uh, helemaal, uh, Rob. Uh, je vertelde het al dat, uh, het leek een beetje op een uh, Nederland-Pool uh, <laughs> ja. van de Clio Cup... Nou, uiteindelijk is het uh, toch beslist in het voordeel uh, van Nederland. Waar uh, Melvin de Groot uh, de eerste over de finish En vlak daarachter was het uh, Sebastian Leekmolde. Die plaatsnummer nummer 2 veroverde. Derde was het dan wel een uh, Paul. En dat was uh, Albert uh, Legutko. Die als derde de finishvlag uh, vlag uh, wist te bereiken. En dat allemaal uh, binnen 1 seconde, alle drie. Dus dat geeft wel uh, wat aan hoe de race was. Hoe spannend uh, het loop van de race was.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 De, de seal van uh, Dagbank en the weekend En I Feel It coming Ja, we hebben inmiddels uh, door wie de gele truidrager is uh, vandaag. Albert uh, Jan. We hebben onze eigen gele truidrager. Onze eigen gele truidrager, Henny Rukert. Goedemiddag, Henny. Goedemiddag. Welkom in de studio. Inderdaad, keurig gele trui aan. Natuurlijk, dat dus hoort, hè? Vandaag. Dat hoort erbij, ja, ja. Want het is de finale dag van de Tour de France. Ja. Of, of is de finale al geweest? Ja, die is al geweest. Kom ik straks nog even op. Een okay. Henny. Uh,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 En dat was iedere dag hetzelfde. Dus dat was uh, ja, genieten. Um, algemene indruk. Tour 2017. Wat vond je van het parcours? Mooi, maar dat is altijd mooi. Alleen die paar etappes, die -etappes daar moeten ze iets op verzinnen. Ja. Dat je dan onderweg extra sprints hebt.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 Ja, dat waren mooie etappes. Zo was en, en, en die uitzendingen begonnen tenminste ook eens een keer wat eerder ja. op de Nederlandse buis. Ja. ja, want vandaag beginnen ze tien voor vijf. Hè? Ze ja. wachten niet op ons. Dat vind ik nee. niet leuk. Nee, nee dat, is, uh, dat moeten we toch een keer over... Nou, gisteren moet ik zeggen, Bauke Mollema startte op het moment dat ik het gedicht van de dag deed. Dat was, uh, was opgedragen aan Bauke Mollema. Ja. En toen begon hij met zijn uh, tijdrit. Dus wat, wat dat betreft de timing, CFM, Tour de France, die werkt die prima. Knappe Tour trouwens van Bauke.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 Parijs is altijd de ultieme finishplaats geweest he, van de Tour. De kleine uitzondering op de regel is 1903. Allereerst het allereerste Tourjaar toen de renners op een boogscheut van Parijs... in Ville d'Avray finisten. Vervolgens deden ze dat van 1904 tot 1967... op de wielerbaan van Parc de Prins. De Prince. Van 1968 tot 1974 op het velodroom de Vincennes. Dat is waar Jan Janssen zijn gele trui pakte. En uh, eigenlijk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 Hij was helemaal kapot aan het eind, hè? Ja, maar hij wilde ook geen tijdrit fiets trainen. Hij vond het allemaal met niks en vervelend. En ja, jongens, dan ben je toch geen prof, professional? De... Wat, heb, jij, uh, heb jij in jouw rijke wieler-commentatorgeschiedenis... Uh, uh, uh, ook de Tour de France wel eens meegemaakt de finish in Parijs? Ja, ik was bij de eerste, bij Jan Jansen, was ik erbij. Als je de films terugziet, zie je hem ook achter hem staan met die...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 dus Ze komen steeds dichterbij. En als je ook ziet hoe die tijd is van haar op die beklimming van die zwaar. Ja. Die is sneller dan de meeste renners. Ja, klopt. Nou, is het knap. Ja, dan is... moet je ze ook de, de ruimte geven. om Ondanks een de, de schakelfout schakel en... op een gegeven moment. Ja. Maar ja. goed, ze hervond zich gelijk meer. Nou, wat een kanje, zeg. Ja. En ik zie er nog liggen daar in Brazilië. Ja, en dan zo terugkomen. En dan nou. zo terugkomen. Hè? Ongelooflijk.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 Ja. Overigens ben ik wel blij, de, de Tour is afgelopen. En gisteren is het voetbal weer begonnen. Want ik ben bij HFC Telstar geweest. Ja, was dat, was dat gezellig? Oh. Goed. We en gaan, en goed, goed, hè? We gaan naar de klok van vier uur. Ik wil bij de Tour blijven. Ja, we gaan, uh, uh, Ga we gaan straks verder praten, praten met Henny. Na, na, na vier komen we weer bij de tour. Oké. de Tour. Dank jullie wel, inderdaad. De Tour de France. Le printemps est